Het NOS-journaal. Jeroen Jepkema. De kwaliteit van darmkankeroperaties in Nederland... steekt gunstig af tegen het Europese gemiddelde. In Nederland overlijdt 4% van de patiënten na een operatie aan de dikke darm. Het gemiddelde percentage in Europa is 7. De cijfers zijn vandaag bekendgemaakt op een congres in Amsterdam. De cijfers voor Nederland zijn gebaseerd op een gedetailleerd onderzoek... van 8000 darmkankeroperaties. Ziekenhuizen kunnen op basis van die cijfers hun resultaten vergelijken. Dit jaar begint ook een dergelijk onderzoek naar de behandeling van borstkanker en maag- en slokdarmkanker. Aan de hand van het onderzoek worden sommige ziekenhuizen aangewezen om bepaalde operaties uit te voeren. Twee medewerkers van een verpleeghuis in Laren worden niet vervolgd voor de dood van een bejaarde. Die overleed nadat hij een injectie met insuline had gekregen in plaats van een vaccin tegen de Mexicaanse griep. Voor ons de officier van justitie is vervolging niet zinvol. Het was een menselijke fout waarvoor de twee verplegers spijt hebben betuigd. Ze vinden het zelf ook verschrikkelijk wat er is gebeurd. Bovendien is hun contract bij het Larense verpleeghuis niet verlengd. De militaire vakbonden vinden dat het kabinet iets moet doen... aan het verschil in beloning tussen militairen en politiemensen... die op missie naar Koenders gaan. Door toeslagen van de EU krijgen de politiemensen... ongeveer 100 euro per dag meer dan hun militaire collega's... die hetzelfde werk doen. En dat is niet eerlijk, vindt Wim van den Burg, voorzitter van de militaire vakbond AFNP. Het kabinet heeft gekozen voor een geïntegreerde uh, trainingsmissie. En het kabinet ook van tevoren kunnen bedenken dat dit te verschillen zouden leiden. En dat lijkt er wel een beetje alsof het kabinet geen uh, mogelijkheid onbenut laat om militaire en marxisee personeel tegen scheen aan te schoppen. Eerst 6.000 man eruit en nu weer dit. Dus eigenlijk, eigenlijk zonder eigenlijk, heb ik er geen woorden voor... hoe het kabinet met militairen en marxisees ondergaat. Het ministerie van Defensie erkent dat er een verschil is in rechtspositie. Maar volgens een woordvoerder moet er wel naar het totale plaatje worden gekeken. Zo bouwen de militairen, als ze op missie zijn, dubbel pensioen op. En hebben ze ook andere voordelen ten opzichte van hun politiecollega's. Het ministerie kan zich voorstellen dat het verschil in beloning tot discussies kan leiden, maar ziet het verschil op dit moment alleen als een feitelijke constatering. Klanten van KPN, Vodafone en T-Mobile kunnen per seconde blijven afrekenen. De telecomaanbieders hebben daarover afspraken gemaakt met minister Verhagen. De bedrijven wilden een overstap maken naar afrekenen per minuut, maar dat zou voor veel klanten duurder uitvallen. Verhagen vroeg de aanbieders om af te zien van hun plannen en dat hebben ze nu gedaan. Verhagen is tevreden, maar zal er scherp op toezien... dat de abonnementen in de toekomst niet toch op deze manier gewijzigd worden. Hij kan dan alsnog ingrijpen bij de telecombedrijven. Consumentenorganisaties wijzen erop dat bellen per minuut wel mogelijk blijft... en dat klanten altijd goed naar hun abonnementsvorm moeten kijken. Het weer vanmiddag is het zonnig, maar ontstaan in het Binnenland ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt tussen 16 graden aan de kust en 22 in het Binnenland. Ook de rest van de week blijft het warm, droog en vrij zonnig. B Verkeersinformatie. In Zeeland staat er viel op de A58 in de richting van Vlissingen. Tussen Kruiningen en de Vlakentunnel 3 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Een van onze gasten vanmiddag is minister Uri Rozentaal van Buitenlandse Zaken. Ja, wat ik lees in de brief is dat het kabinet te makkelijk ervan uitgaat... dat er nu aan alle voorwaarden zijn voldaan. Wij willen gewoon graag dat de toezegging die het kabinet heeft gedaan... van een trainingsprogramma van 18 weken... dat ze dat ook zo goed mogelijk in de praktijk uitvoeren. Nou, daar zitten nog een aantal problemen, zegt het kabinet ook zelf. Wij zeggen nou pak daarin door en regel het. En ik zie daar wel een ambitie van het kabinet... maar ik zie er geen harde afspraak in. We hoorden de Kamerleden Sap van GroenLinks en voor de wind van de ChristenUnie. En zij spraken over de Nederlandse politiemissie in Koendoes. Meneer Rosenthal, Goedemiddag. Goedemiddag. Aanstaande vrijdag gaat u antwoord geven op vragen van de Kamer over die missie. Uh, diverse partijen maken zich zorgen of het kabinet alle toezeggingen kan waarmaken. Zijn die zorgen terecht? Ik denk het uh, niet. Um, er uh, worden nu 140 vragen beantwoord. En ik uh, ga ervan uit dat uh, we daarna in het uh, algemeen overleg met de Kamer uh, ter zaken zullen komen. En denkt u dat u aan alle voorwaarden kunt voldoen? Bijvoorbeeld ook die 18 weken training? Uh, wij denken dat wij uh, de toezeggingen die wij hebben gedaan om in het uh, Grote Kamerdebat een uh, tijdje terug, dat we, die zullen kunnen, uh, ja, dat we daarin zullen kunnen voldoen. Komende donderdag, Witte Donderdag, wordt op de Markt van Gouda het Leidensverhaal van Jezus verteld aan de hand van Nederlandse popzongs. En zanger Sip van der Ploeg vertolkt de rol van Jezus. Hij is hier. Hij zit hier aan tafel. Siep, ben je al nerveus? Nog niet. <laughs> en staat er meer op het spel dan bij een regulier optreden? Ja, het is volledig lijf. Dus, uh, en het gebeurt op verschillende plekken in de stad. Dus ja, dat is, uh, het is inderdaad wel spannend dat alles goed gaat. Maar daar hebben we al vertrouwen in. Het wordt in ieder geval een, ook een heel mooi gebeuren. De race om het Amerikaanse presidentschap in 2012 is begonnen. Barack Obama gaat voor een tweede termijn. Maar bij de Republikeinen zijn ze er nog niet uit. Steven de Voer uh, van de Belgische krant De Standaard. Zijn er namen die eruit springen of eigenlijk nog niet? Nou, er zijn er drie die een... Uh... ...zogenaamd Exploratory Committee hebben opgericht. Dat is eigenlijk de voorstap naar je kandidaatstel. En daar is er eigenlijk maar eentje bij die je op termijn serieus kunt nemen. Dat is Mitt Romney, die vorige keer al op McCain en na de, de derde laatste kandidaat was, die overbleef. En die kan je serieus nemen, de andere twee denk ik niet echt. Onze dichter bij de dag is vandaag Frank van Pamelen. Zijn samenvatting van wat wij hier aan tafel bespreken... dat hoort u tegen drieën. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons? U kunt reageren via de mail. Dit is de dag.eo.nl of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Wij gaan praten met Uri Rosenthal, de minister van Buitenlandse Zaken. Sinds uh, een half jaar, een half jaar en een paar dagen is het inmiddels... Uh, meneer Rosenthal. Hoe kijkt u terug op uw eerste half jaar? Ik, uh, ik kijk daar... Uh... Ik kijk daarop terug met een goed gevoel. We hebben op een aantal punten hebben wij de pijlers van het Nederlands-buitenlands beleid goed kunnen neerzetten. Stabiliteit, vrede, veiligheid. Economische groei, ook via de export. En via economische diplomatie. En natuurlijk niet te vergeten ook de derde pijler, de mensenrechten. Ja, noemt u als laatste. Die noem ik als laatste, maar u mag ze ook van mij als eerste noemen hoor. Ze staan voor mij, ze komen in het, uh, zoals het bij etappes van de Tour de France ging... ze komen ex-equo aan. <laughs> Oké, okay. dat betekent tegelijkertijd ongeveer. Uh, toch heeft u ook wel lastige momenten gehad het afgelopen half jaar. De kwestie uh, Bahrami, de Nederlandse vrouw in uh, Iran die uh, gedood is. Ontvoering van de Nederlandse militairen in Libië. Wat was het lastigste moment tot nu toe? Um, ik denk dat, uh, dat het lastigste moment voor mij is geweest... Uh, uh, de, uh, de kwestie die we hebben gehad inderdaad met uh, uh, mevrouw Barami... Uh, de executie van mevrouw Barami. Daar wil ik ook helemaal niet uh, ingewikkeld over doen. Zo is dat. Dat heb ik ook in de Kamer toen naar voren gebracht. En het heeft mij, het heeft mij ook uh, uh, duidelijk gemaakt... dat uh, alles wat te maken heeft sowieso met Nederlanders in het buitenland... dat dat vandaag de dag nog meer dan vroeger de grootst mogelijke aandacht vergt. Ja, u zegt dan volgende keer zou ik daar nog meer bovenop zitten... dan ik nu al heb gedaan? Uh, zo zou u dat uh, in uw woorden kunnen zeggen. Maar <lacht> <Wat> bedoelen <lacht> we dan hetzelfde? <lacht> ja, daar, nee, kijk, kijk uh, uh, ik, wil, ik wil die zaak niet uh, nu uh, drie maanden na dato... Uh, weer, weer uh, binnen zijn buiten gaan keren. Nee, hoor ik ook niet. Maar, nee, maar waar, kijk, waar het om gaat is dat sowieso, dat wil ik toch wel zeggen... Uh, de punten rond Nederlanders in het buitenland... dat is iets wat vroeger er een beetje bij gedaan werd, mag ik het zo zeggen. Ja. Maar dat is nu vandaag de dag een van de kernpunten van van ook Nederlands, uh, van buitenlandse zaken. Ja. Uh, ik, kan u, ik kan u gewoon vertellen dat, u, dat ik uh, uh, sinds een aantal maanden... Uh, krijg ik elke week uh, het overzicht van landen waar wij... Uh, te maken hebben met reisadviezen naar Nederlanders. Waar wij alert moeten zijn op de veiligheid en de situatie van Nederlanders. Ja. En dat, dat, dat, is echt een, dat is echt anders dan het vroeger was. Ja. Het is een, een hele enerverende baan, denk ik zo, minister van Buitenlandse Zaken. Zeker de afgelopen tijd. Uh, uh, is het ook leuk? Nou, kijk, uh, dat heb ik al eens eerder gezegd. Als u mij vraagt, is het leuk? Dan, dan zeg ik altijd, uh, als ik iets leuks wil, dan lees ik een leuk boek. Of ik ga naar een leuke film, of naar een, een leuk theater. Of uh, ik doe iets anders wat uh, vol humor en, en, leuk, en leuke dingen zit. Uh, bij dit uh, ambt gaat het erom dat het... Uh, relevant is, dat het boeiend is, verantwoordelijkheden met zich brengt... waar ik ook niet voor uit de weg ga. Dus ik ben daar, ik ben daar ja, ik ben ambtsdrager. En uh, dat, dat, uh, dat is voor wat betreft buitenlandse zaken in elk geval heel boeiend en relevant. En je, je komt dus ook daarmee in het buitenland en je komt uh, collega's uit het buitenland tegen... en dat is zonder meer een verrijking van je dagelijkse bestaan. Ja, maar uh, uh, zo'n zo ambt kunt u opvatten als iets wat zwaar op u drukt... of u kunt het ervaren als uh, interessant, boeiend om mee bezig te zijn? Dat laatste is wat mij betreft uh, uh, het, uh, waar het om gaat. Ja. Um, het is uw eerste fulltime baan in de politiek. Um, wat valt u op... In in dat bedrijf, u komt uit de wetenschap, u komt min of meer als buitenstaander in die politiek terecht. Wat, wat wat is dan het meest in het oog springend voor u? Nou, kijk, ik, ik ben natuurlijk uh, tien jaar ben ik, uh, eerste Kamerlid geweest. En van die tien jaar, vijf jaar fractievoorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Dan zit je toch al wat meer uh, formeel is het dan voor de Eerste Kamer altijd één dag in de week. Maar feitelijk was het natuurlijk toch, en zeker in bepaalde perioden, meer dan dat. Dus dat, die politieke wereld heb ik wel redelijk leren hmm, kennen. Weinig verrassingen? Wat, nou, kijk, nee, niet zozeer een kwestie van verrassingen, meneer Van der Prink, maar wel dat je natuurlijk een heel andere um, uh, indeling van je week, van je tijd ook hebt... om een voorbeeld te noemen. Uh, wanneer ik uh, in Den Haag ben en niet in het buitenland... dan is een van de voornaamste punten die aan de orde zijn... Is, uh, zijn de, de contacten met de Tweede Kamer uh, bilateraal... Tussen, tussen mij en individuele Kamerleden... maar vooral ook veel algemene overlegsituaties en, en veel debatten... Ja. He, en en, en dat, dat, is een, uh, dat is een punt dat ik natuurlijk vanuit die rustige situatie... in de Eerste Kamer destijds veel minder had. Ja, ja. Ik had me ook kunnen voorstellen dat u had gezegd... van die samenwerking in Europa, zeg, dat komt nog, nog steeds niet goed van de grond. Hebben we gezien bij Libië, er is steeds maar gedoe over... moeten we daar invallen, of op welke manier moeten we dat doen? Zien we nu ook weer rond Italië. Hè. Italië zegt dan, we gaan allemaal Schengen-pasjes verstrekken... aan uh, Tunesische asielzoekers. Europa die, uh, nou ja, is absoluut niet één. Ervaart u dat ook zo? Europa is op sommige punten het niet, niet altijd meteen met elkaar eens. <laughs> dat is een hele voorzichtige ja, formulering. Dat, nou, kijk, dat, dat, ik, ik formuleer het bewust uh, zorgvuldig en voorzichtig... omdat op een aantal punten wel degelijk blijkt... dat je uh, vanuit Europa wel met één geluid uh, kunt uh, spreken. En als je dat ook doet, dat meer effect heeft... dan wanneer je dat met 27 apart gaat doen. Ja, maar als ik de die twee voorbeelden die ik nu noem, daar lukt het niet. Nou, bij, uh, bij bijvoorbeeld uh, Libië geldt, en eigenlijk ook voor wat betreft... de hele ontwikkeling in de Arabische wereld... geldt dat de Europese Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken... waar ik dan in zit, ja. en ook de Europese Raad van de Regeringsleiders... al in een vroegtijdig stadium een aantal uh, uh, conclusies heeft getrokken... die nog altijd voor dit moment staan. En dat was echt een, een gemeenschappelijke lijn vanuit de Europese Unie. Daar, kijk, en voor je het weet zijn de dingen die je dan gemeenschappelijk maatschappelijk die trekken wat minder de aandacht... dat is ja. ook heel begrijpelijk, ja. dan, de, dan de punten waar verdeeldheid bestaat. Om het even op dat punt dan ook concreet te maken. Al in een vroegtijdig stadium heeft de Europese Unie gezegd... dat dit in de Arabische wereld zou moeten gaan om een drietal hoofdpunten... namelijk maatschappelijke en economische hervormingen... Mm -hmm. democratisering en, en uh, het opbouwen van de rechtsstaat. Ja, maar goed, de en... manier waarop je daar komt is dan toch weer verschillend. Bijvoorbeeld bij Libië vorige week stelden Frankrijk en Groot-Brittannië voor om de militaire acties uit te breiden. Heel veel andere landen, waaronder Nederlanden, Nederland zei: "Gaan we niet doen." Dat is zo, dat is zo. En, uh, maar dat speelde zich overigens dan niet zozeer af... onder het uh, beslag van de Europese Unie, maar in, in NAVO-verband. Nou ja, goed, er zijn en, ook Europese landen. Ja, maar goed, daar zitten ook weer, weer andere landen bij. En uiteindelijk is het toch zo dat we met... Uh, ik zou zeggen, en dat, dat, dat past ook bij de EO, tel, tel uw zegeningen. <laughs> hè? Mooi. Um, uh, daar geldt toch dat we... Als we nou kijken naar wat er zich heeft voorgedaan. Een VN-veiligheidsraadsresolutie 1973 over, uh, over actie ondernemen tegen Leeuwen. Ja, U mag de wel op nee, gaan noemen, maar dat is niet spannend meestal. Ja, nee, dat is, uh, u zegt precies wat ik daarnet ook zelf <laughs> zei. Dat is misschien niet spannend, nee. maar daarmee niet minder belangrijk. Oh. Namelijk dat we toch met, met de NAVO ook gemeenschappelijk een, een, een, een uh, missie nu hebben... En uh, ja, daar geldt, wat, wat wij in de NAVO-vergadering... NAVO afgelopen week ook in Berlijn met elkaar hebben doorgesproken... daar geldt geld, geld als parool, vast, vastberaden en ook vasthoudend. Ja. Maar dan even terug nog naar ja. die situatie dat een aantal landen verder zou willen gaan. En die zeggen ook dat het is nodig om uh, Gaddafi echt op de knieën te krijgen... om echt steun te kunnen bieden aan de bevolking. Wat gaat er mis in die redenering volgens u? Waarom hebben zij daar geen gelijk in? Um, Ten eerste, er, wordt meer effect, er is meer effect van de acties van de, van de missie... dan wel zo af en toe naar voren komt. Het verhaal bijvoorbeeld dat afgelopen zaterdag en zondag... het helemaal stil zou hebben gelegen vanwege het weekend... zoals dat vanuit sommige kringen wordt beweerd, is simpelweg niet waar. Er zijn vele... Uh, succesvolle, effectieve uh, uh, sorties geweest uh, richting Libië. En het, het bericht was dat we, dat we niet hadden gevlogen om, omdat het weekend was? Ja, en, dat, dat, dat, dat werd van sommige kanten, werd dat okay. opgemerkt. Nou, dat blijkt dus totaal, dat is natuurlijk echt onzin. Ja. Maar waar het, waar het dan vooral ook om gaat is, en dat is ook wat, wat de lijn is van, van mij en van de Nederlandse regering op dit ogenblik, als er wordt gevraagd door de secretaris-generaal van de NAVO om uh, meer uh, vliegtuigen uh, dan. Uh, dan is toch de lijn die er in de NAVO-raad ook aan de orde was... afgelopen donderdag en vrijdag in Berlijn... laten nu dan vooral ook de veertien lidstaten van de NAVO... die nog helemaal niks leveren, hmm. laten die dan even ter zake komen. Ja. Steven de Voer, hoe kijk jij naar de eenheid in Europees beleid... als het gaat om Libië? Nou, ik, ik ben het in dat opzicht wel eens met, me, met meneer Rosenthal... Dat, dat we geneigd zijn om... dat is misschien natuurlijk ook logisch, je, je kijkt naar de onvolkomenheden dat je geneigd bent om, om, om iets te veel de nadruk te leggen... op uh, waar je het niet eens bent. Uiteindelijk, waar je vandaan komt... Uh, landen met zo'n grote verscheidenheid... en dan toch een, een tamelijk... Uh uh, Eensluidend beleid hierover uh, vind ik eigenlijk wel meevallen. Jij zegt, Europa hoeft zich niet te schamen. Uh, nee, hierin niet. Omdat je natuurlijk, ja, je kunt altijd zeggen... ja, de Verenigde Staten en andere landen uh, kunnen, uh, kunnen zoveel sneller en, ja. en duidelijker beslissen. Maar die voorgeschiedenis is natuurlijk helemaal anders. Ja. Laten we het dan even over die andere kwestie hebben. Berlusconi is begonnen met het uitdelen van visa aan 25.000 Tunesische vluchtelingen... die vrij door Europa kunnen reizen nu. Die kunnen dus ook naar Nederland komen. Wat vindt u daarvan, meneer Roosentaal? Uh, dat, uh, dat vind ik niet plezant, om het dan maar in die termen te zeggen... Uh, Italië geeft visa op humanitaire gronden. Uh, maar uh, het is echt uh, volstrekt onduidelijk of het, uh, waar het nou precies om gaat. En het, uh, als het ergens om gaat, lijkt het te gaan om mensen die uh, op economische gronden uh, nu naar het vasteland van Europa proberen te komen. En om dan die mensen met een visum uh, het Schengengebied uh, in te sturen, is wat. Uh, ja, dat is een beetje een rare beeldspraak, maar is wat kort door de bocht. Ja, dat Laten we even luisteren naar een collega van ons, Paul Keurpeshoek. Die was vorige week in dat gebied en die maakte een volgend verslag. Ja, maar ik probeer erachter te komen hoe ze van Lampedusa hierheen gereisd zijn, naar Ventimiglia. Rome, Lampedusa, Rome, Genova en Ventimiglia. Het is een groot probleem, maar in France à Ventimiglia hier. Ja, dat was Paul Keurpeshoek in Ventimiglia in Italië. Verwacht u dat de mensen deze kant op zullen komen? Uh, ik uh Laat ik maar zeggen dat ik hoop dat ze dat niet gaan doen. En in, in elk geval, als dat zou gebeuren... dan zal daar strenge controle op Schiphol en bijvoorbeeld Eindhoven... op vluchten van Italië eh, tegenaan worden gezet. Ja, maar aan de grens te controleren mag niet, hè, geloof ik. Vanwege eh, het feit dat we een Schengenland zijn. Nou, er zijn in het, ook in het Schengen-verdrag zijn er, eh, zijn er clausules... die eh, je wel in staat stellen om eh, eventueel ook aan de grens te controleren. Maar dan moet maar je laat... bij het tweede station zijn of zo over ja, de grens. Die bij het laten, laten we er op dit moment ophouden dat, uh, uh, dat Nederland natuurlijk via de, de Europese Unie wil dat we de gegevens en vingerafdrukken uh, kunnen bewaren, zodat we na afloop van een visum zo'n half jaar kunnen vaststellen wat er met uh, mensen die uh, uh, hier zijn uh, uh, moet gebeuren. Bijvoorbeeld terug naar inderdaad het zogeheten eerste land van opvang. Het is een wat technisch verhaal, ja. maar zo gaat het dan in die techniek van, van Schengen. En het belangrijkste is natuurlijk om dan ook strengere controle te hebben. Op Schiphol en Eindhoven. En, en zo nodig ook, uh, neem ik aan, ook uh, via, voor wat betreft het internationale treinverkeer. Ja. Meneer ze heeft u niet ook een klein beetje begrip voor Italië? Italië vangt al die <coughs> mensen als eerste land op, voelt zich enigszins in de steek gelaten door de rest van Europa en denkt, ja, op deze manier kunnen wij het ook niet rooien, dus we geven die mensen maar een visum. Ik, ik kan me voorstellen dat u daar toch ook wel een beetje begrip voor heeft. Ik, ik heb daar op zichzelf wel begrip voor, maar. Uh, die, maar ik moet zeggen dat als we kijken naar de koele statistieken... van de afgelopen jaren ook, dat het dan bepaald niet zo is... dat Italië nou eh, erg zwaar heeft, eh, heeft geleden onder dit soort zaken. Eh, als ik kijk naar, naar bijvoorbeeld de statistieken voor wat betreft asielzoekers... Enzovoort. over de afgelopen jaren uh, is het aandeel van Nederland... wat dat betreft veel en veel groter mm. geweest... terwijl Nederland toch veel en veel kleiner is dan Italië. Maar bent u dan ook boos? Belt u uw uh, Italiaanse collega dan ook boos op? Nou, ik bel mijn, mijn zeer gewaardeerde collega Franco Frattini... geregeld op over allerlei zaken. Dat heb ik over dit punt niet gedaan, omdat het... Uh, ja, nu, nu, nu klinkt dat wel heel erg uh, zo van uh, het ligt bij een ander... maar dit is toch in de eerste plaats, is dit het... Uh, de portefeuille van collega Leers ja. en ik weet dat die volop in zijn in contact staat met zijn collega van uh, Immigratie en Asielzaken in Italië. En dan belt u niet uh, uw eigen collega om druk uit te oefenen? Nee, maar ik, kijk natuurlijk heb je het in de, wandel, zoals dat heet... de beroemde wandelgangen van internationale uh, bijeenkomsten... heb je het natuurlijk ook wel met je Italiaanse collega dan even hierover. Ja. En uh, dat, heb ik, dat, dat doe ik dan natuurlijk ook. Laten we het hebben over uw mensenrechtenbeleid. Heeft u uh, vorige week vrijdag uh, gepresenteerd. Een van de dingen die u daarin zegt... is dat u zich meer wilt gaan richten op de Arabische wereld. We moeten niet langer met de rug naar de Arabische wereld gaan staan, heeft u ook gezegd. Deden we dat dan? Dat is een uh, diepe vraag, vergt een diep antwoord. Ik zal het kort houden. het graag, antwoord is, ik Het het me ook niet heel nee, diep eigenlijk. Nee. <laughs> nou, ja, het, het is nogal een vraag stonden wij met de rug naar de Arabische nou ja, u wereld. U zegt dat we dat niet langer uiteindelijk, gaan doen. Uiteindelijk, per slot van rekening, kun je zeggen... dat wij daar altijd wat, wat op afstand hebben gestaan. En uh, dat, is een, uh, dat moet anders. Uh, en uh, op dat punt uh, vind ik dus ook inderdaad... dat wij de verbindingen met de Arabische regio uh, zullen moeten leggen... waar we dat de, de afgelopen 10, 20 jaar nogal eens een beetje hebben laten liggen. Maar althans, kun je dan zeggen althans, dat we ons vroeger richten op de regeringen en de dictatoren? Vaak, en minder op de bevolking en dat we dat nu anders gaan doen? Uh, wat, wat, wij hebben, wat wij moeten constateren, en dat is een, uh, een droeve constatering... dat is dat, uh, dat de westerse wereld in het algemeen uh, te lang ervan uit is gegaan... dat de regimes daar uh, onderdrukkend als ze waren stabiel waren en ook het gemeenschappelijk belang van de wereldvrede dienden. Ja. En dat is niet het geval. Gebleven. Nee, dat hebben we gedacht, dat bleek niet te kloppen, zegt u. Nee, zo nee. is dat. En, maar dat en is dat... heel naïef, want als we er goed over nadachten, wisten we dat eigenlijk wel. Achteraf weten we het natuurlijk altijd beter. Dat, dat merk ik overigens in mijn functie ook op andere punten. Achteraf weet je het altijd beter. Maar uh, wanneer het om de Arabische regio gaat, ja, u heeft gelijk... Als wij de staat, alweer de feiten van de Arabische wereld echt tot ons hadden laten doordringen, dan hadden we eerder uh, de uh, antenne uit moeten mm. zetten aan moeten zetten. Voorbeeld, um, voorbeeld uh, een, een wereld, een aantal landen waar een heel groot aantal jongeren zit, een zeer jonge bevolking die voor het overgrote deel werkloos is. Hmm. Soms ook, zoals in Tunesië, met, een, met allerlei kwalificaties... met diploma's en een redelijke opleiding, En dat toch niet aan de bak komen. Uitzichtloos. Ja, dan weet je dat moet op een bepaald moment verkeerd lopen. Kan als niet anders. Ik heb nog een hele diepe vraag voor u. U zei namelijk ook <lacht> dat we af moeten van het opgeheven vingertje. Wanneer toonden wij dat, volgens u? Wij hebben, wij hebben door, de, door de afgelopen 30, 40, 50 jaar... vaak het opgeheven vingertje vanuit Nederland ge, uh, laten zien. Laten wij... we het beperken tot de afgelopen vijf jaar. Noem mij eens een voorbeeld als u wilt. Nou, wanneer het gaat om, om bijvoorbeeld uh, bepaalde mensenrechten schendingen... is het in belangrijke mate een kwestie van hoe je daarover communiceert... of je dan ook enige resultaten kunt boeken. En dat hebben we en niet gedaan dat nou, jaar? Ik, ik, ik wil het niet hebben over hoe het nou precies in de afgelopen vijf jaar is gegaan. Ja, ik ik heb het, meer, het wel. Nee, ik heb het, ik heb het meer over de langere termijn... Waarin, waarin Nederland heel vaak is verweten en niet helemaal onterecht... dat het altijd een soort van gidsland wilde zijn. En uh, daar... Heb ik niet zoveel mee. Maar kunt u een voorbeeld geven? Dan? China misschien ook het al? Nou, er zijn een aantal. Nou, laat ik, laat ik het dan even naar, de, naar het moment van nu toe halen. Laat ik een voorbeeld nemen. Ik hoor ik hoor al uh, vol animo hoor ik China noemen. Laat ik nou eens een land nemen dat er heel dichtbij zit, uh, India. Uh, in India is uh, kinderarbeid, dat ook in het verlengde van de mensenrechtenproblematiek... dus een groot probleem is, via de, ook de zogeheten pijlers... van de Internationale Arbeidsorganisatie. Die kinderarbeid is in, in India een enorm probleem. En uh, dan kun je twee dingen doen als je met de Indiërs erover praat. Je kunt zeggen schande, schande, schande, en mm. dat moet naar nul terug. Je kunt ook iets anders zeggen. Probeer daar nou zoveel mogelijk aan te doen, want het mag niet. En dat weten ze zelf ook. Maar erken dan ook dat in, in een land als India... in de afgelopen 10, 15 jaar... dan krijgt u toch een aantal jaren, meneer Van der Brink, genoemd... dat in de afgelopen 10, 15 jaar miljoenen Indiërs, Indiase kinderen... meer naar school zijn gegaan ja. dan in de jaren daarvoor. Dus probeer ook eh, te communiceren over datgene... wat men daar goed en wat men slecht doet. En probeer niet alleen maar aan te duiden wat men daar... Verkeerd doet. Maar ik denk dat uh, Verhagen van de Broek en al die mannen die uh, voor uw minister van Buitenlandse Zaken waren, dat ook deden. Uh, ik heb, ik heb uh, begrepen dat uh, het signaal dat ik hiermee heb afgegeven, in elk geval uh, in bijvoorbeeld uh, India, uh, goed verstaan wordt okay, en ook daar is, positief daar wordt gewaardeerd. Uh, enthousiast gereageerd. Steven, ja. de Voor. Meneer Rosnau, ik, ik, ik begrijp dat u. Uh, ik vind, denk dat u zelfs gelijk hebt dat de. Uh, het zich voorstellen als gidsland van Nederland... soms wel eens een beetje een averechts effect heeft gehad, internationaal. Wat ik me nu afvraag, is met alle aandacht die er is geweest... voor de, voor de huidige rege regeringscoalitie... en met name voor de gedoogsteun door de, door de PVV... daar is ook internationaal veel aandacht voor geweest. Als u nou in contact bent met Arabische landen en zo... bemoeilijkt dat de zaak? Word, wordt het dan telkens op, uh, op wilders teruggekomen... en uh, op het feit dat, dat Nederland daar nu zo'n beetje een anti-islam geurtje rondhangt? Um, ik, uh, ik heb in mijn contacten tot nog toe met, uh, met collega's uit de Arabische landen. Uh, heb ik, um, <tossimus> zoals ik dat wel noem, standvastig en ontspannen geopereerd. En dat is uh, goed bevallen. Ik leg uit hoe de zaken in Nederland ervoor staan. Ik leg vooral ook daaruit wanneer daar soms wat misverstanden over zouden reizen, dat moslims in Nederland uh, uh, alle grondrechten hebben die ook uh, mensen van andere levensovertuigingen hebben... dat ze dus naar hun moskee kunnen, dat ze kunnen bidden... dat alles wat, wat uh, christenen uh, zich kunnen uh, veroorloven... Dat, dat het ook aan, aan uh, moslims uh, natuurlijk volop wordt, wordt gelaten. Het enige dat natuurlijk speelt is dat voor alle... Uh, groeperingen met een bepaalde religie of levensovertuiging geldt... dat daar de grondwet en de wet moet worden eerbiedigd. Nou, als ik dat aan hem vertel, dan uh, zijn ze volop tevreden. Een van de speerpunten binnen het mensenrechtenbeleid is godsdienstvrijheid. Een concrete zaak waar u zich het afgelopen jaar, half jaar mee bezighouden... is de zaak van Asia Bibi. Ze wordt beschuldigd van godslastering en zit al maanden in een Pakistanse cel. Ik ga u zo wat over vragen. Laten we eerst naar haar luisteren. Toen ik is gearresteerd, vroegen een aantal moslims om me te bekeren tot de islam. Dan zouden ze hun aanklacht tegen me intrekken. Ik zei: nee, dat kan ik absoluut niet doen. Ik weet dat ik onschuldig ben en God is bij me. Ja, wat is de laatste stand van zaken in haar zaak? Uh, dat, wij, uh, dat wij er alles aan doen om uh, uh, ook bij uh, Asia Bibi ervoor te zorgen dat er geen, uh, geen uh, uh, verdere narigheid gebeurt. Um, en uh, wat dat betreft moet ik u wel ook zeggen dat bij een aantal zaken die spelen in de wereld, uh, niet alleen Asia Bibi, ook, ook elders, dat daar vooral. Um, van groot belang is, en dat is heel vervelend voor u als journalisten... Ah. maar dat daar vooral speelt stille diplomatie. Maar laat u wel een krachtig geluid horen in die richting? Ja, natuurlijk laten we dat horen. En uh, dat geluid komt ook door, maar tegelijkertijd moet je heel behoedzaam opereren. Ja, en dat maakt dat u er niet veel over kunt zeggen. Zo is het maar net. Oh ja. Nog een laatste vraag. Er is in Nederland vorige week een wetsvoorstel besproken over ritueel slachten. Om dat uh, te verbieden, heeft uw Israëlische collega daar al op gereageerd? Um, mijn Israëlische collega heeft zich niet bij mij gemeld met mededelingen erover. Maar wel met vragen? Ook niet. Andere wel? Ook niet. Speelt helemaal niet? Uh, ik wil niet zeggen dat het niet speelt, meneer Van der Brink. Maar u, vraagt mij, u stelt mij vragen en dan geef ik daar altijd een trouwhartig antwoord op. Dan stel ik een andere vraag. Op welke manier speelt het wel? Het speelt natuurlijk volop in de wereld, dit onderwerp. Uh, en dat is niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Uh, dus uh, in het buitenland is men uh, zeer goed op de hoogte van het feit... dat er een initiatiefwetsvoorstel van de Partij uh, voor de Dieren is... Uh, dat het ritueel slachten in Nederland wil, wil uh, verbieden. Ja, er waren vorige week rabbijnen die zeiden... de, de, de tolerantie van Nederland staat op het spel. Um, ik, ik, denk dat, uh, ik denk dat we maar nu even... Ja, en dan ga ik even heel formeel, of nee, gewoon formeel worden in uw richting. Jammer. Ja, jammer. Niet doen, Doe maar u, niet. Ziet, u ziet hoe lastig het is om met <laughs> mij te praten hierover. Maar kijk, uh, er is een initiatiefwetsvoorstel. En uh, staatssecretaris Bleker heeft... Uh, uh, toen dat initiatiefwetsvoorstel van mevrouw Thieme in de Tweede Kamer aan de orde was... heeft hij gezegd dat het hier gaat om hele uh, lastige en ingewikkelde afwegingen... Dat bleek ook in het debat in de Tweede Kamer al het geval te zijn. Ja. En hoe die afwegingen uiteindelijk bijvoorbeeld in een kabinet uh, uitvallen... daar uh, zeg ik op dit ogenblik niets over. Daar kan ik ook niks over zeggen, omdat we het nog niet... wat dat betreft in het kabinet aan de orde hebben gehad. Eerst is nu de Tweede Kamer aan zet, dan de Eerste Kamer... en dan komt de regering. Goed, dan wachten we dat met u af. Oeri taal? minister van Buitenlandse Zaken. Hartelijk dank voor uw komst. U moet weer aan het werk hebben begrepen. Fijn dat u bij ons was. Ik heb het graag gedaan. Zometeen na het nieuws over van half drie praten we aan deze tafel verder met Siep van der Ploeg. die de rol van Jezus vertolkt in het stuk De Passion. dat donderdag in Gouda wordt opgevoerd. en met buitenland commentator Steven de Voer van de Belgische Krant De Standaard. Om half vijf op deze zender het Radio 1-journaal. en Lucella Carasso, jullie hebben een vraag voor de luisteraars. Ja, goedemiddag. Uh, Philips, die stopt met het zelfmaken van televisies. daar praten we vanmiddag over. alleen het naamplaatje is in het vervolg nog Nederland. En dat brengt ons op de vraag. laat u zich bij een aankoop, bijvoorbeeld van een televisie, leiden door het land van productie? Vertel ons waarom wel of niet, dat kan via het webblog NOS.nl of via Twitter, aapstaartje NOS Radio 1. Dat om half vijf nu het nieuws van half drie en dat wordt gelezen door Jeroen Chepkema. Radio 1, het NOS-journaal. Twee medewerkers van een verpleeghuis in Laren worden niet vervolgd voor de dood van een bejaarde. Die overleed nadat hij een injectie met insuline had gekregen in plaats van een vaccin tegen de Mexicaanse griep. Voor de officier van justitie was het een menselijke fout. Bovendien is het contract van de twee verpleegkundigen niet verlengd. In Nederland overlijdt 4 van de patiënten... na een operatie aan kanker in de dikke darm. Het gemiddelde percentage in Europa is 7. Cijfers zijn vandaag bekendgemaakt op een congres in Amsterdam. De militaire vakbonden vinden dat het kabinet iets moet doen... aan het verschil in beloning tussen militairen en politiemensen... die op missie naar Koenhoes gaan. Politiemensen krijgen per dag 100 euro meer... Maar Defensie wijst erop dat de militairen dubbel pensioen opbouwen tijdens de missie. En zijn er ook andere voordelen voor militairen. En klanten van KPN, Vodafone en T-Mobile kunnen per seconde blijven betalen. De bedrijven wilden een overstap maken naar afrekenen per minuut. Maar dat zou voor veel klanten duurder uitvallen. Minister Verhagen vroeg de aanbieders om af te zien van hun plannen. En dat hebben ze nu gedaan. Dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. De A50 Apeldoorn richting Zwolle is dicht bij Heerde-Zuid. Is daar een vrachtwagen gekanteld? Verkeer richting Zwolle kan beter omrijden via Amersfoort. Er staat nog file op de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen. Voor de Vlakentunnel 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Hartelijk welkom bij dit is de dag. Hier aan tafel zit de Siep van de Ploeg. Hij speelt de rol van Jezus in het stuk De Passion dat donderdag in Gouda wordt opgevoerd. En buitenlandcommentator Steven De Voer van de Belgische krant De Standaard. U kunt reageren via Twitter. Gebruik dan de hashtag DDD of ga naar onze website dag.nu. Siep van de Ploeg. Donderdag is het zover. Een groot spe spektakel in de binnenstad van Gouda. En jij speelt eigenlijk de hoofdrol, hè? Ja, het, is, het verhaal gaat over uh, de laatste uren van het leven van Jezus. En, dus uh, die mag ik vertolken. Die mag jij vertolken. Op wat, wat voor manier wordt dat leven van Jezus aan ons verteld? We kennen natuurlijk allemaal de Matthäus Passion, maar dit is een hele andere vorm. Hoe ziet het eruit? Ja, dat klopt. Het, is, uh, het wordt uh, verteld door middel van Nederlandse uh, nummers, Nederlandse teksten. En dan moet je denken aan, aan uh, nummers van Ben als De Dijk, De Sien, uh, Van Dikhout. Uh, en uh, die teksten die sluiten heel goed aan bij bepaalde scènes uh, die, uh, die wij laten zien. En Het uh, wordt ondersteund met een grote liveband van 15 mensen. Op verschillende podia's wordt het, uh, wordt het gedaan. En het wordt eigenlijk heel erg door die manier uh, naar deze tijd getrokken. En het publiek is, uh, ja, is eigenlijk bij de berechting van, uh, van Jezus. en ja, Op die manier uh, wordt het, komt het heel dichtbij. En tot en met de kruising aan toe... Ja, tot okay. en met de kruising. Okay, Alleen de kruising wordt niet uh, wordt, uh, via een lied en, uh, en, en, en, en een verhaal uh, gedaan. Hoe kunnen Nederlandstalige liedteksten nou iets vertellen over het lijden van Jezus? Nou, zijn, we hebben hele goede muziek gemaakt, denk ik in Nederland. en um, uh, Die nummers die, die passen heel goed, uh, heel goed uh, bij een bepaald gevoel. Als dus je bijvoorbeeld een, uh, een nummer van uh, Van Dikhout uh, hebt uh, de masteel in mij. Het past heel erg goed bij uh, de scène tussen, uh, tussen Judas en Jezus. Op het moment dat uh, Judas uh, Jezus verraadt. Het is heel duidelijk een poging ook om... Dat verhaal uh, door te vertellen ook aan nieuwe generaties. Wa absoluut, waarom wil ja. jij daar aan meewerken? Waarom vind je dat belangrijk? Nou, ik, ben er, ik ben ervoor gevraagd. En, uh, en dan zeg je geen nee? Een paar maanden geleden. <laughs> en ik zei meteen ja, ik vond het, nee, ik vond het, ik vond het geweldig om daar aan mee te mogen werken. Niet leken. over na hoeven denken? Nee, absoluut niet. Nee. Zeker toen ik de Engelse versie ook bekeek uh, van de BBC. De uh, Passion, wat ooit in Manchester is geweest. Een paar jaar geleden. En van ja, als we dat ook nog een keer met Nederlandse muziek doen. en uh, met Nederlandse zangers, acteurs. dan. Komt het heel dicht bij de mensen. En ik denk dat het ook goed is, want er zijn heel veel mensen die het verhaal niet kennen. Dus uh, op die manier komt het, uh, komt het weer een beetje onder de aandacht bij een bepaalde groep mensen die misschien normaal gesproken niet zouden kijken of uh, ja. niet voor open zouden staan. De, de, de, de opdrachtgevers, EO en RKK, hebben ook heel duidelijk natuurlijk een missionair uh, idee in ja. gedachten. Van we willen dat het verhaal van het lijden en sterven van Christus, dat dat gedeeld wordt. De, deel jij die missie? Die mis je delen. Ik ben zelf gelovig en ik heb daar uh, heel veel steun aan. Dus uh, ik, vind dat, ik, ik hoop dat andere mensen dat ook krijgen. Ja, en, door, en door daaraan mee te werken dan. Had je ja. net zo goed Judas kunnen spelen of iemand anders? Mm, dat denk ik niet. Nee? Nee. dat... Kijk, in eerste instantie ben ik zanger. Ik ben uh, geen uh, beroepsacteur. Ik doe wel eens wat op dat vlak, maar en uh, het moet dus wel dicht bij mezelf liggen. En ik vind Jezus toch veel dichter bij mezelf liggen dan, dan Judas. <lacht> dat kan je gewoon met droge ogen beweren. Dat kan ik beweren. Ja. Waar leggen ze uit? Hoe komt dat dan? Waarom ligt Jezus dichter bij jou dan Judas? Nou, ik, ben, uh, um, uh, ik, ik denk altijd uh, na over de, de dingen die ik doe, die ik zeg. Uh, de Judas op, ook? Op een menselijke manier. En Judas die, uh, ja, die heeft op een gegeven moment toch uh, Jezus verraden. En uh, dat zou ik niet doen. Nee. Nee. Laten we even luisteren. Je noemde net al het nummer, uh, het is stil in mij. Daar hebben we een klein fragmentje van. Ja. Al die gezichten, bekend maar beleefd of ik een vreemd. Waar in het verhaal gaan we dit nummer horen en zien? Nou, dat zei ik zo net. Op het moment dat Judas uh, Jezus verraadt, dat eigenlijk Judas dus Jezus uitlevert aan de ME in dit geval. Uh, dus geen Romeinse soldaten, maar nee, het is de ME de waar ME die mee is. wordt uh, meegevoerd. En hoe is het om, om zo'n... Je bent natuurlijk wel gewend om allerlei nummers te zingen... maar is het toch anders dan, dan andere muziek die je vertolkt? Uh, nou ja, ik ben natuurlijk zelf zanger van een nederpopband, uh, van de kast. En dat, uh, dat is ook de reden dat ze mij gevraagd hebben, denk Dus dat, dat staat heel dicht bij mij. En ik, die nummers ken ik allemaal, het zijn allemaal collega's van me. Dus dat, uh, dat is vrij normaal. En ik heb ze ook wel in bepaalde programma's wel, wel, wel eens eerder gedaan, bepaalde nummers. Alleen nu, met de wetenschap, bij bepaalde scènes, wat ik wil zeggen uh, daarmee... wat wij willen zeggen met, met de hele productie. En die tekst komt nu wel veel harder binnen. Hm. En die woorden krijgen veel meer lading en... Ja, je wordt ook veel spiritueel daardoor. Ja, ja. Hoe bereid je je voor op zo'n rol? Uh, ja, dat is uh, het veel uh, concentratie in proberen zo, zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Uh, en dat geldt dan, we hebben al wat vooropnames gemaakt... maar het grootste gedeelte gaat natuurlijk, uh, alles moet, moet samenvallen op donderdag. En um, nou ja, de, veel erover nadenken, hoe ik dat neer wil zetten... en het juiste gevoel in mijn ogen proberen over te brengen. Dat lijkt me heel moeilijk. Dat is heel moeilijk, maar ook een enorme uitdaging. En hoe is dat voor de mensen met wie je werkt? Want het is een vrij grote productie met allerlei verschillende mensen. Die daar, neem ik aan, ook met allerlei verschillende achtergronden in staan. Praten jullie daar onderling ook veel over? Uh, ja, we praten erover. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen beweegreden om hier aan mee te doen. Uh, en, uh, maar ik moet ook zeggen, het hele team, het is zo'n fantastische mooi uh, mooie groep mensen bij elkaar. Die, uh, het, ziet er, het gaat er zo geweldig uitzien. Uh, je krijgt altijd disciplines bij elkaar. Dus uh, acteurs, zangers, uh, uh, live-artiesten... maar ook een hele goede regisseur, een hele goede productie. ja Het is een enorme groep mensen die daar met z'n allen naartoe werkt. En is het dan anders dan andere grote producties? Of is het eigenlijk gewoon hetzelfde, maar gewoon een heel bijzonder onderwerp? Ja, dat zeker. Het is, het is een geweldig mooi onderwerp om, uh, om nog een keer weer uh, in deze tijd uh, naar voren te brengen. Uh, maar het is natuurlijk, uh, ook doordat in de hele stad dingen gebeuren, is, komt er enorm veel technische uh, kennis bij kijken en, en verschillende uh, manieren van, de, van de uitzenden. Dus dat, is, dat maakt het wel heel, een, een heel uniek ja. uh, document. Steven, voorstel jij gaan kijken? Eerlijk? Ja, heel graag. <laughs> nou, nee. Um, eer, eerlijk gezegd niet. Maar het verbaast mij ook een beetje, omdat... Um, het, ja, het verbaast me anderzijds ook weer niet. Ik, ik weet dat in Nederland, als ons geloof is, meer gepolariseerd bij jullie. Hè? Uh, mensen zijn ofwel erg gelovig, ofwel vaak nogal anti. En, en in, in Vlaanderen is het allemaal een stuk lauwer. En zeker bij de jeugd. Dus die, die combinatie van met, uh, met rockmuziek... Uh, Religie gaan promoten, ik denk dat het bij ons niet zo erg zou werken. Daarom ben ik kijker ook wel wat verbaasd naar. Nou ja. Waarom zou dat niet werken dan bij jullie? Ja, omdat gewoon uh, Dus mensen minder vaak echt anti-religieus zich zullen opstellen. Uh, maar, maar ook veel minder kerkelijk nog zijn. Uh, dus, uh, Vlaanderen is eigenlijk gewoon een stuk meer geseculariseerd dan Nederland. Ja. En over de hele bevolking heen. Dus je krijgt, volgens mij krijg je gewoon jongeren niet warm voor om. Uh, om, om naar rockmuziek te gaan kijken als dat dan uh, ten te behoeve is van een religieuze boodschap. Ik denk dat rockmuziek vol met religie zit. Ik denk juist dat het in België heel goed, goed zou kunnen. Juist doordat, uh, doordat uh, wat ook in Nederland het geval is, dat die muziek uh, zo en die teksten zo sprekend zijn. En muziek gaat, is, is, zit heel dicht, heel veel muziek zit heel dicht tegen het geloof aan. En ook in België. Ja, dat on ongetwijfeld wel, maar volgens mij wordt het gewoon minder zo, herk zo herkend of erkend bij ons. Nee. Dus geen okay. opvolging van de passion in Vlaanderen. Ik, ik zie het niet gebeuren. Nee. We krijgen ook nog wat vragen over uh, jouw privéleven. Van vorige week hebben, ben jij, heb je een nacht in de cel doorgebracht. Ja, dat klopt. Er waren een aantal mensen die zeiden, ja, iemand die dat heeft meegemaakt, die kan niet de rol van Jezus vertolken. Ik zeg, okay, hey, dit is Twitter, hè? Dat zeg ja, ik er even dat bij. Is, dat is een mooie van Twitter. Ja, ja dat, dat mogen ze zeggen, maar ik weet zelf wat er, wat er is gebeurd. En uh, ja, ik vind dat dat wel kan. Het ja. is allemaal een beetje overtrokken. Wat wil je vertellen wat er is, is gebeurd? Ik ben, uh, ik, we hebben, ik heb samen met mijn vriendin uh, na een avondje stappen, hebben we woorden gekregen in de stad. En uh, dat, uh, dat liep een beetje uit de hand. Iemand heeft dat gezien. En uh, die heeft de, de politie gebeld. Van, uh, ik heb zien van een Poel gezien, die was nogal agressief. Uh, met zo'n soort verhaal, denk ik. En ik ben daarna uit mijn bed gelicht. Uh, en mijn vriendin zei nog van ja, er is niks aan de hand. <laughs> dus maar je moest, to maar je je moest toch mee? Maar ik moest wel mee, ja. Dus ja. ik heb acht, in, of, ja, acht negen uur in de cel gezeten. En uh, ja, alles kwam wel een beetje in de problemen. Want ik had ook nog een optreden daarna. Ja, dat was, uh, dat is, uh, dat was heel lastig. Maar nu moest ik we wel een beetje om lachen, eigenlijk. Maar wat voelde je in die cel? Nou, uh, het is een goede voorbereiding op de rol, laat <lacht> ik het zo maar zeggen. Je zat onschuldig in de cel, zeg je? Ja, ja voor mijn gevoel wel. Organisatie heeft je niet gebeld en gezegd van wat is er aan de hand? Ja, zeker. Natuurlijk, we hebben daar wel over gesproken. Want het was een beetje, toch wel een beetje een klopjacht. Want uh, die mensen hebben daarna ook uh, heel uh, Nederland ingeschakeld qua uh, roddelpers en zo. Dus ja, dan, uh, dan krijg je wel wat over je heen. Mm -hmm. en, en weet ik, je wie dat gedaan heb... hebben? Dat weet ik niet. Nee. De fariseers? No, nee, dat wil ik niet zeggen. Ik bedoel, de, de, de mensen die de politie hebben gehad... die hebben daar waarschijnlijk een reden voor gehad. En er is een nieuwe wet. Zodra er ook iets in die richting wat zo lijkt... dan mogen ze je oppakken. En dan... Dat is dus met mij gebeurd. Nou ja, ik ben dus bekend, dus men kan mij makkelijk terugvinden. Ja, maar er, komt geen, er komt geen zaak van, voor zover je weet. Nee, er komt geen zaak van. Oké, okay, nee. nou dan gaan we er ook maar even over ophouden. De Passion wordt uh, witte donderdag uh, 21 april om half negen live uitgezonden op Nederland 3. En die uitzending die wordt herhaald op stille zaterdag op 23 april om vijf voor tien. We gaan nog naar een nummer van jou luisteren. Is niet afkomstig uit de Passion, maar heeft wel met jouw geloof te maken. Het nummer De Hemel, vertel daar eens wat over. Uh, nou, ik denk dat ik uh, uh, toch wel veel teksten. Uh... Ik wil het geen gospel noemen, maar het heeft, uh, het heeft wel vaak te maken met mijn uh, geloof ook. En uh, hoop en, en troost. En dat zit in dit nummer ook, deze tekst. Goed, we gaan naar Luisteren. De Hemel van Siep van der Ploeg. Waarom zijn aardse zaken... Zo me Zijn de mooiste dingen teer en broos Ik koester alle woorden En momenten dat Dat je levendig hier voor me staat. Ik zie hoe jij je overgeeft Je hebt De kast. Wie hadden ze gedacht? Tjonno. Tjonno. Ik ben de Wereldweek. Dat doen we vandaag met buitenlandcommentator commentator Steven De Voer van de Belgische krant De Standaard. Steven, we gaan, uh, zoals waarschijnlijk nog vaker de komende anderhalf jaar, praten over de Amerikaanse presidentverkiezingen. Dat is uh, eind 2012 dat die worden gehouden. Obama heeft gezegd, uh, ik ga starten, ik ga beginnen. Uh, hoe is het met zijn populariteit op het moment? Niet geweldig. Uh, volgens de laatste peiling van CNN... zat hij op dit ogenblik op 46% steun. Dan ben je bijna op de helft. Dat is waar, maar het is wel prettiger als je over de helft zit. <laughs> uh, maar dat is niet geweldig. Het is ook niet dramatisch. Uh, vooral als je tegenstand uh, zo versnipperd is, biedt 46% toch nog wel een perspectief. Nou ja, daar komen we zo over te spreken. Even over zijn eigen partij, de democraten. Verwacht je dat daar andere mensen zullen zijn die zeggen ik ga het opnemen tegen Obama? Dat ziet er niet naar uit. Um, tenminste, ja, waarschijnlijk, er is er wel iemand die met het oog op, uh, op, op, op zijn 15 Minutes Fame. <laughs> of ooit, die, die het wel zal proberen. Maar ernstige kandidaten met, uh, met, met oprechte overtuiging om het tegen hem te halen? Nee, waarschijnlijk niet. Hillary uh, Clinton gaat het niet doen? Hillary Clinton, is de, de kans is zeer groot... dat uh, Hillary uh, running mate bijvoorbeeld zou kunnen worden van Obama. Okay. Uh, Hillary heeft duidelijk wel de ambities om nog ooit president te worden... maar mik dan vermoedelijk op vier jaar later. Hoe oud is hij eigenlijk? Uh, ik heb... Geen idee. Nou, tenminste, ik heb wel ongeveer een idee, maar ik moet gokken net als jij. Uh, hoe oud is Hillary? Uh, 60? Rond de 60, denk ja, ik. Precies. Ja, precies. Dus over vier jaar, dat, vijf jaar is ze 65, dat, dat kan nog kan, wel kan best. absoluut nog. Uh, nee, uh, wat, wat, wat heel duidelijk het geval is, uh, vorige keer was uh, er toch zeer sterk een Obama-kamp tegen een Clinton-kamp. En dan Clinton, de, de, de beide Clinton's, zeg maar. Uh, dat is echt wel veranderd. Er is ook in de Obama-administratie is er behoorlijk wat uh, ruimte gecreëerd... voor Clinton-aanhangers. Uh, ze, ze schieten ook goed met elkaar op op dit ogenblik. moment. Ja, het hij is heeft perfect haar denkbaar dat ze, dat ze samen... Major. Hij heeft haar minister van Buitenlandse Zaken ja. gemaakt. Dat werd toen gezien als een groot gebaar. Ja, en zo is klopt. het kennelijk ook ervaren. Ja, inderdaad. Ja. Dan de tegenpartij, de Republikeinen. Uh, drie mannen, zijn het al aan het begin. Uh, mm -hmm. Noem ze even als je wil. Uh, het was begonnen met uh, Tim Pawlenty... Uh, Ex-gouverneur van Minnesota, uh, behoorlijk uh, conservatief. Uh, dat is trouwens over het algemeen wel zo. De meeste mensen die genoemd worden zijn, zijn allemaal, ja, uh, laat ons zeggen, uh, meer aan de pelinkantachtige, meer aan de Tea Party. Maar dat is niet zo raar, toch? Want die Tea Party is invloedrijk de afgelopen die jaren. Die is invloedrijk, geweest. hoewel je anderzijds ook zou kunnen zeggen: uh, als het er uiteindelijk op aankomt uh, in een rechtstreeks duel tussen een democrat en een Republikein, dan heb je natuurlijk wel het centrum nodig. En het zijn niet de Sarah P en uh, soortgelijken die dat centrum snel zullen aanspreken. Nee, dus dat is het lastige dat je binnen de Republikeinse Partij waarschijnlijk rechts moet zijn, maar ja, dat je voor de strijd klopt. met Clint, met, met, uh, met Obama, een beetje links moet zijn. Klopt, ja. Um, en dus, Poland is duidelijk van die rechterkant. Uh, Rick Santorum, die zich net uh, kandidaat heeft gesteld, uh, ex-senator van Pennsylvania, die is, uh, die is wel uh, heel erg conservatief. Kan je ook nauwelijks serieus nemen. Dat is iemand die tot uh, een jaar of twee geleden bleef volhouden dat er wel massavernietigingswapens in Irak waren. Dat is zo. dapper. Ja, nee, dat is, dat is dom. Dat is niet dapper. <laughs> oh. maar. maar goed, dus die Santorum is niet echt uh, te, al te zeer serieus te nemen. Nee, er is er eentje die dus wel die formele stap van. Uh, uh, of ja, een soort pre-formele stap, namelijk het, uh, het oprichten van een uh, onderzoekscommissie uh, om fondsen te werven, uh, heeft gezet. Dat is Mitt Romney. Die en, kennen we nog van de vorige keer. Die precies. was toen uh, later ja, overgebleven, de derde laatste overgebleven. Was mormoon, herinner ik me. Klopt. En dat uh, ligt natuurlijk bij uh, de, de andere conservatieve gelovige achterkant aan rechterzijde, ligt dat bijzonder moeilijk. Is hij nog steeds een mormoon? Dat is hij nog steeds. Hij oh, okay. ja, had kunnen had <laughs> Nou, Dat doe je niet veranderen. zo makkelijk volgens oh. mij. Om nou ja, te als je president wil worden, moet je soms iets doen. Uh, ja, dat is zo. Uh, maar uh, het is ook niet het enige dat uh, een probleem is voor hem. Hij uh, heeft een ander belangrijk uh, probleem. Namelijk het feit dat hij vroeger uh, gouverneur was van Massachusetts. Sowieso een tamelijk uh, liberal staat. En dat hij toen een uh, plan voor uh, universele gezondheidszorg daar heeft opgezet. Dat eigenlijk min of meer de blauwdruk uh, is geworden van het nationale programma, uh, programma van, uh, van Obama. En dat is bij de Republikeinen niet populair. Dat ligt daar bepaald nee. niet goed. Nee. Waarop hij nu al in zijn pre-campagne al duidelijk aan maken is dat... dat een Lokaal goed idee, niet noodzakelijk, okay. nationaal goed idee. Maar hij is dan wel meer een middenfiguur meer dan die andere Heel Zeer duidelijk. Ja, dat ja. Is, dat is wat, dus Romney is iemand die, als hij uiteindelijk de republikeinse nominatie zou, zou binnenhalen... die beter geplaatst is om het, het middenveld, de twijfelaars tussen democraten en republikeinen in te, in te palmen. Maar de vraag is, uh, is hij sterk genoeg binnen die republikeinen om die nominatie binnen te halen? En je noemt niet uh, Donald Trump... Die staat uh, op één in de peiling van CNN. Klopt, ja. Uh, Trump heeft zich nog niet formeel kandidaat gesteld. Oh, nee. Maar hij, hij heeft wel ambities. Zullen we even naar een stukje luisteren. Zeker. Hij heeft een fortuin vergaard met onroerend goed en casinos en met een reality show, The Apprentice, waarin hij een opvolger zoekt voor zijn imperium. I have no choice. You know that, Gene. You're fired. I mean, my net worth is many, many, many times Mitt Romney. I would love to put that ability to work for this country. So I don't do it for myself, I'll be doing it for the country. And guess what? That's what this country needs. Ja, fragment uit de uh, Apprentice, daar begonnen we mee. Uh, en daarin ontslaat hij iemand die uh, mogelijk kandidaat was om hem op te volgen. Die zegt: mm -hmm. "Je gaat het niet worden. En daarna hoorden we hem zeggen: ik ben veel meer waard dan Mitt Romney. En dat zeg ik graag, graag voor dit land in. Um, is het serieus of is het een, uh, een, een poging om dat programma te pluggen? Het zou het zomaar allebei kunnen zijn. En is het serieus? Sinds ze een, een cowboy-acteur <lacht> tot president hebben verkozen, moet je, <lacht> moet je natuurlijk altijd uh, de vraag stellen of het serieus is. Uh, nee, uh, Donald Trump is vreemd genoeg. Zeer populair bij die achterban. Ik zeg vreemd genoeg, omdat het, het is natuurlijk. Het is een verschrikkelijk rijke man. Het is een ongelofelijke patser. Uh, hij uh, presenteert al uh, elf seizoenen lang uh, The Apprentice. En uh, de manier, de, wel, de wellustigheid waarmee hij de, de kandidaten van dat spelprogramma, waarin je dus eigenlijk zijn opperste manager moet worden, uh, de laan uitstuurt, is, is echt alles wat wij hier in West-Europa toch wel als een beetje soort uh, fout, uh, ultraliberaal, uh, harteloos uh, met je werknemers omgaan uh, zien. Maar dat vinden ze daar ergens wel leuker kerel die weet van, van aanpakken, ja. die ook het geld niet meer nodig heeft, maar dat al zo verschrikkelijk veel heeft. Um, maar uh, wat vooral opvalt, is hoe, uh, hoe onbeschaamd uh, opportunistisch uh, hij van, uh, van standpunten verandert. Maar dan maar, zou hij het wel eens kunnen menen, want anders zou hij dat niet doen. Ja, maar goed, maar hoe, dit, hoe je ermee weg kunt komen. Want, want op dit ogenblik stelt hij zich dus echt ultra, ultra uh, conservatief op, terwijl hij een jaar of tien geleden al eens een keer had aangekondigd... dat hij toen onafhankelijk presidentskandidaat zou worden... Ja, ja. met uh, standpunten uh, pro-abortus en pro universele gezondheidszorg. En ja, we zijn tien jaar verder. We zijn van gedachten veranderd. Dus ja, dat moet dat kunnen. Toch wel kunnen ja. Ja. Sarah Palin, gaat die meedoen heel kort? Ja, Palin... Uh, dat is een beetje vreemd... want die, die is zodanig veel bezig met, uh, met boeken te signeren en, uh, en, en, en met uh, shows rond haar familie en zo... dat je het niet goed weet. En Palin dreigt te worden voorbijgestoken... Door, uh, door, door reserve Palin, door uh, die... Uh, Michel Bakman, uh, congreslid in, uh, in Minnesota... die uh, ook uh, er leuk uitziet... ook zeer, zeer conservatief is... en uh, Tea Party aanhang heeft... en ook vaak domme dingen zegt. <laughs> dus het is gewoon een soort... er uh, is een nieuwe peil in opgestaan. Dankjewel, Steven de Graag gedaan. We gaan naar onze dichter bij de dag, Frank van Pamelen. Frank, je zag er een uitdaging in in deze uitzending... dus we zijn benieuwd. Ja, ja het gedicht heet Zegeningen. Leuk is het niet, zegt Uri Roosentaal. Wel boeiend, relevant en interessant... En je komt nog eens in het buitenland. Dus klaag ik in mijn baan geen ach en wee. Wij tellen onze zegeningen. En iedereen telt mee. Iedereen telt mee. Leuk is het niet. Zo'n laatste avondmaal zingt Jezus straks als Goudse muzikant. Maar ik blijf in mijn lijden tolerant. Wie zijn woestijn ontvlucht, bied ik entree. Wij tellen onze zegeningen. En iedereen telt mee. Telt iedereen mee? Leuk is het niet, zegt Uri Rosenthal. Die stroom Tunesiërs is niet plezant. Ja, je komt nog eens in het buitenland als vluchteling. Maar hier naartoe? Nou nee. Wij tellen onze zegeningen. Maar tellen zij ook mee? Tellen zij ook mee? Dankjewel, Frank. We zetten de, het gedicht op de website ditstedag.nu. Straks na drie uur een reportage over een van de meest invloedrijke boeken in de Verenigde Staten. Atlas Shrugged. Afgelopen weekend verschenen in Amerika de verfilming. Nederlandse bewonderaars moet je met een lampje zoeken. PVV-kamerlid Martin Bosma is een van de fans. Het is een verpletterend boek. Het is een, het is een waanzinnig boek. Het is een totaal on-Nederlands boek. En het zou heel goed zijn uh, als meer mensen uh, het lezen. Na drie uur hoort u waarom dat boek zo tot uh, verbeelding spreekt. We bedanken onze gasten, Sip van de ploeg. U kunt hem donderdag zien in Gouda, waar het stuk The Passion wordt opgevoed. Heel veel succes en een mooie avond uh, gewenst. En Steven de Voer, dank voor je komst en een goede reis terug naar het regeringsloze België. Het is tijd voor het nieuws van drie uur. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Internet, langs, Twitter, kranten, radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Ze zeggen dat de levensduur voor deze flat met 30 jaar is verleend. Ja. Dus we kunnen je kunt nog even vooruit. Je kunt niet sterven. Wat zou u adviseren? Mond dicht? Nee, ik uh, geef geen uh, advies aan, uh, aan politici. Die weten het altijd zelf uh, veel beter. Ik is die hond wat op die stranden draf. Een dom, alleenig, in je blaf. Nou, wel leuk om te horen. Degids.fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.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 Ga naar nrc.nl slash ipad 2 of bel 0800 0808. Oliver Nussen schreef een requiem ter nagedachtenis aan zijn jong gestorven echtgenoot. Julian Anderson's Comedy of Change is juist een ode aan het leven. Prikkelende Engelse muziek bij Asco Schoenberg op 28 april in het muziekgebouw aan het IJ. Donderdagavondserie Proms. Kijk op asco-schoenberg.nl. Bruinzeelvloeren, de grondleggers van Parket. Kijk op bruinzeelvloeren.nl Dit is Radio 1.